8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De burgemeester van Oldampt, Pieter Smit, is onverwacht overleden. De Groningse gemeente meldt dat op de website. Smit woonde in Scheemda, de politie doet daar onderzoek... en heeft de straat afgezet. Er wordt op dit moment uitgegaan van een natuurlijke dood. Smit was eerder wethouder in Zoetermeer... en werkzaam bij de politie Haaglanden. Sinds 2010 was hij burgemeester van Oldampt. Pieter Smit was 54.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 Digna Sinke is de gast, filmregisseur. We spreken over haar nieuwste film, Bewaren of Hoe te Leven. Gaat de aanstaande donderdag in première in de bioscopen. Maar we gaan eerst even naar Frank Wielaert. Uh, voetbal, vrouwenvoetbal, Frank. Ja, WK-kwalificatie, net als afgelopen week. Toen thuis tegen Noord-Ierland in Eindhoven. Nu uit tegen Ierland in Dublin. En dat is de tegenstander waar Nederland in de WK-kwalificatie al punten tegen heeft laten liggen. In de laatste Interland van 2017 werd het 0-0. Aanvalsgolf na aanvalsgolf in die wedstrijd van Nederland. Maar ze kregen die bal niet in de goal. En dus vierden de Ierse vrouwen 0-0 tegen de Europees kampioen. Alsof ze al gekwalificeerd waren voor het WK. Maar dat is nog niet zo. Ze zijn wel medekoplopers samen met Oranje in de WK kwalificatiepool. Dus is er alles aan gelegen voor de Nederlandse vrouwen om deze wedstrijd te winnen. Je ziet ook wel meteen in de openingsfase van de wedstrijd het verschil. Nederland heeft heel veel de bal. Dat was in de eerste wedstrijd ook zo. En de Ierse vrouwen zullen voortdurend proberen om te counteren, die bal hard en hoog naar voren te schieten... en dan mag die eenzame spits voorin Kiernen daarachteraan rennen... en proberen een doelpoging te ondernemen. In de eerste vier minuten van deze wedstrijd... heeft Ierland nog amper balbezit gehad. Nederland is eigenlijk aan zijn stand verplicht om deze wedstrijd te winnen. Maar dat het moeilijk is, hebben ze al een keer ervaren. Sterker nog, het lukt niet altijd om van Ierland te winnen. Dat weten we inmiddels. Ze hebben ook het veld een klein beetje smaller gemaakt... dan dat het normaal gesproken is om het verdedigen wat makkelijker te maken... Maken. Dat kan ook allemaal. En daar heeft Nederland ook mee te dealen. Zo simpel is het dan ook. Daar komt een uitval van de Ieren. Nog bij de middellijn ongeveer. Kiernen, bal wordt overgenomen door de aanvoerder. Maar die kan nog doorlopen. Krijgt uiteindelijk een tackle te verwerken van Van de Gracht. En dat levert de eerste vrije trap op, op een gevaarlijke plek voor Ierland. Na vijf minuten voetballen moet Nederland dus alvast uitkijken met dit soort situaties. Eén keer gewaarschuwd zijn ze nu. Het staat nog altijd 0-0. Dankjewel, Frank Wielaert. En als er wordt gescoord, dan horen we je daar vanuit Dublin. U luistert naar Kunststof. Vandaag is Dicht naar te te Gas. We spreken over haar nieuwste film Bewaren of Hoe te Leven. We hadden het net over uh, je moeder... die een speciale rol speelt uh, in de film... tegenover de digitale nomade eigenlijk. En uh, ik zei net al dat er een heel mooi fragment in de film zit... waarin je je moeder vraagt naar dat ene gedicht. Zullen we er eerst naar luisteren? Ja, dat is goed. En ken je dat, uh, dat gedicht nog? Wat? Want ik heb een vriend met een hand. een koel gewien het toch? Ja? Een kloek verstand en een recht gevoel, maar soms ook noos en droog. Zijn woord voor mij, zijn willen zwet, zijn wenken is een gebod, wees zo mijn ziel zich verzet, hij rooft mij elk genot. Hij stoort mij soms in zalig stuur, bij spel, bij lust of lied als in de weelde der natuur mijn dromend hart geniet. Hij haalt mij van mijn liefste plek, hoe zoet de morgen lacht... en sluit mij op in een eng vertrek waar lastige arbeid wacht. Hij dwingt mij kalm te zijn en sterk, hoezeer mij het hart te bloed. Als ik niet wil als, en als ik ween, dan zegt hij, werk. Als ik niet kan, gij moet. Hij baart mij smart, hij geeft mij rust, bij zorg en vlijt verdient. Hij is mijn last, hij is mijn lust, mijn plaag. Maar toch, mijn vriend. Want volg ik hem, dan rondom mij zapt hij mij vrede en licht. Hij maakt mij het harte vrij en blij. Wat is zijn naam? De plicht. Geweldig. Dit is cultureel erfgoed, naar Ja, dat is een gedicht van de Genestet. En eigenlijk was dat het gedicht wat mijn vader zo mooi vond... Maar mijn vader die uh, onthield dat helemaal niet. Onthield alleen maar de, ja, de beginregels en de laatste regels. En daar werden we als kind ook al mee uh, nou ja, geconfronteerd. En op een bepaald moment dacht mijn moeder van... ik ga toch gewoon even helemaal uit mijn hoofd leren. Op latere leeftijd dus? Ja, ja ze, le ze is nu weer met Duitse gedichten bezig. Nu wil ze, ik geloof de Lorelai en de Erlkeunig is ze nu uit nee. de hoofd aan het leren. Dat vindt ze leuk. Om het te trainen ook? Ja, om het te trainen. Maar ze vindt het ook wel leuk om ja, gedichten uit de hoofd te kennen... En heeft ze dit voor je vader uit haar hoofd geleerd? Want je vader is overleden. Mijn vader is overleden. Ja, ja of ze het voor hem of voor ons allemaal, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, ja, ze had zoiets van... nou, dan leer ik dat nu uit mijn hoofd. Ja. Hij rooft mij elk genot. Ja, ja, ja, ja. Dat is een geweldige tekst. En waarom het... wilde je dat dit in de film kwam? Ja, dat is natuurlijk grappig, want het is helemaal niet... het gaat niet over bewaren, zal ik maar zeggen. Het is een soort vrije associatie. Het gaat natuurlijk wel over hoe te leven. Mm -hmm. Dus ja. daarom zeg ik altijd, de film gaat over meer dan alleen maar voorwerpjes bewaren. Dus het is, voor haar, het is een deel van haar wereld, zal ik maar zeggen. Dat wereld die er bijna niet meer is. Een leefstijl. Een leefstijl. Een om. Ja, waarbij je echt, uh, het zit niet altijd mee. En soms zijn dingen niet leuk. Uh, maar je moet je plicht doen. Je hebt een soort taken in, in dit leven. En die ding je netjes uh, en graag compleet... Uh, Af te maken. Ja, zoals je die suikerzakjes ook behandelt. Ja, ja. dus je bent ook echt zo groot gebracht. I dat denk ik toch wel, ja. Dat, dat is een beetje zo. Nee, nee, ik twijfel er ja. niet. Ik ben zeker zo groot gebracht. Maar kijk, eh, je kan zo groot gebracht zijn en je kan, er, je kan het ook achter je laten. Mm -hmm. Je kan er ook een andere kant op gaan of zo. Maar jullie vinden elkaar daar juist heel erg in. Ja, ja. Althans, je lijkt het te ja, onderstrepen ja, ja, ja, ja, ja, met, ja, natuurlijk, dat is ja. ook zo. Ja, ja, ja. ja. Je, je zei net ook, uh, ze is een hele uh, slimme vrouw. Um, ze heeft wis- en natuurkunde gestudeerd, hoorde ik, maar is trouwens niet in de film terechtgekomen. Doet het misschien ook helemaal niet nee, toe, nee, maar nee. het is wel een. Ja ze, had natuurlijk, ja, ze is de dochter van een, een, een Timmerman-aannemer, timmerman dus dan ben je wel eigen baas in een klein dorpje in Zeeland dan toch maar. En, uh, in, we praten hier over de jaren dertig. Toen was dat nog niet altijd gebruikelijk... dat je als meisje naar de HBS ging. En dan moest je ook nog een ent voor fietsen. En dat heeft ze... ja Met goed gevolg heeft ze de HBS gevolgd. In en uh, mocht daarna, als ze dat wilde, gaan studeren. En ze wilde wiskunde gaan studeren. Dat is ze dan ook gaan doen in Utrecht. Wat uitzonderlijk moet zijn ah, ja, geweest, toch? Ja, best wel hoor. uitzonderlijk, ja. ja. Ja, En toen ja. is ze gestopt. Nou ja, toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. Of die was al uitgebroken. En toen moest je natuurlijk die uh, loyaliteitsverklaring ondertekenen. Dat je akkoord ging met uh, dat Joodse studenten verwijderd werden van de universiteit. en uh, Ook uh, Joodse professoren uiteindelijk. Nou, dat ging mijn moeder niet ondertekenen natuurlijk. Maar ja, dan moest je ophouden met je studie. Je mocht alleen maar doorgaan, net zoiets als de cultuurkammer... Je moest dat tekenen, en anders was het afgelopen met je carrière in die richting. En toen is ze teruggegaan naar Zeeland? Toen is ze teruggegaan naar Zeeland. Waar trouwens, realiseer ik me, nou, die watersnoodramp... toen was jij vier of drie of zo. Ja, ja, dat Zijn dat jullie toen weer alles kwijtgeraakt? Nou, niet alles, want ze hebben snel, mijn ouders hebben snel wat dingen op zolder gebracht... Maar ja, er zijn wel, er zijn ja. wel dingen verloren ja. gegaan, ja. Dus daar zou ook wel die bewaardrift of Dat of zei zo. iemand mij gisteren ook, die zei van... ja, volgens mij komt het doordat jij een watersnoodramp <laughs> hebt meegemaakt. Ik zei, ja, dat weet ik niet, maar... Want heb je dat bewust meegemaakt? Ja, ja, ja, ja, ja, ja toch wel. Je was... Ja, niet dat je daar alle details van weet, maar... kijk, dat grappige is altijd... Je, je bent nog zo'n klein kindje, uh -huh. dat je eigenlijk... er zijn nog heel veel nieuwe ervaringen. Uh -huh. Voor de eerste keer naar de tandarts gaan is ook een nieuwe ervaring. Dus weet jij veel dat dit maar één keer in de 200 jaar is, zal ik maar zeggen. Terwijl ja, ja. die tandarts is gewoon twee keer per jaar. Maar dat heb je allemaal nog niet door. Dus die watersnoodramp, wist ik veel dat dat zo bijzonder was. Maar het was best wel gek dat er opeens overal water stond. natuurlijk. Ja, als kind ervaar je dat als anders. Ja. Je weet nog helemaal niet dat, dat hoe exceptioneel het was. En mijn ouders waren heel... Wacht even naar. er is gescoord in Dublin. Ach, Frank? Jeetje. Ja, twaalfde minuut en Nederland opent de score. Dat is lekker tegen een ploeg die zo taai is als de Ierse vrouwen. En dat zijn ze. Maar de eerste echt serieuze aanval zit er meteen in. Dat was tegen de Noord-Ieren afgelopen week ook al zo. En dat is altijd fijn om te beginnen. Het start, die aanval, bij Renate Jansen. Die de bal diep op de helft van Ierland verovert. Hem even inlevert bij Janice van der Zanden. Dat is een 1 tje want ze krijgt hem weer terug. En vervolgens levert ze de bal panklaar op het hoofd van Lynette Beresteyn Die vandaag gelegenheidsspits is. Want Viviane Miedema leidt wat pijn, heeft wat pijntjes. En die is vandaag op de bank begonnen. Maar dat is een goede zet geweest van Sarina Wiegman. Want Berestijn kopt die bal onhoudbaar voor de Ierse keeper binnen. En dat betekent dat Nederland al vroeg op voorsprong staat in Dublin. 1-0. Dat is fijn nieuws. Taai Ierse vrouwen en dan toch maar scoren. Dicht naar zinken. We hadden het uh, net over je moeder, hoe die terugging naar uh, Zeeland. En, en die watersnoodramp er was, waardoor die bewaarzucht misschien wel aangewakkerd is. Dat is maar zo goed. Uh, ja. Uh, Jullie spreken vaak af, jij en je moeder, om een, een kast op te ruimen. Ja, ja, dat, ja, dat doen we. Dat is een soort traditie geworden. Dat met, eh, de kerstdagen. Voor de ja, voor, Nou Ja, het is altijd goed om iets op te ruimen natuurlijk. En uh, je moet toch, als je spullen hebt, dan moet je daar... Dat is waar, iemand klaagt er ook over in de film. Het geeft ook een soort verantwoordelijkheid, dat is ook zo. Mm -hmm. Als je daarvoor kiest om dingen te hebben... dan moet je er ook af en toe naar kijken, door je handen laten gaan... en wegdoen wat niet meer nodig is. En dat is moeilijk, toch? Want heb je wel eens iets weg gedaan waar je achteraf spijt van hebt? Nee, ik denk er altijd wel goed over na. Ja? Dus dat... Het... gaat nooit zomaar iets... Enkele keer gebeurt het wel eens. Dat, dat, dat zou je altijd zien. Maar dat is dan meer iets praktisch. Je hebt net een... ja, weet ik wat, een kistje, een plankje of wat dan ook. Hm. En je doet het weg omdat je denkt van nou, dat heb ik nou tien jaar niet gebruikt. En ja, dan de week daarna. Toevallig heb je net dat maatje nodig of zoiets. Ja. <laughs> Maar die ontmoetingen die je had met die digitale ja. nomaden... dus die mensen die alles, die, die zich echt hebben ontspuld. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? En je moeder? Um, het waren eigenlijk toch eigenlijk allemaal heel aardige mensen. Toch wel? Um, nou ja, in eerste instantie in de research kwam ik een aantal mensen tegen... Uh, ja wat zou ik zeggen een soort radicalisten uh, die echt iets hadden van over twintig jaar leven we allemaal zo uh, en ook eigenlijk neerkeken op mensen die nog spullen hadden zoiets van uh, nou ja dat is toch echt verwerpelijk ja, je, verwerpelijk je hoeft niet afgemaakt te worden maar <lacht> ik bedoel, dat was dan toch wel echt heel fout ja. Uh, maar die houding moet je misschien ook wel aannemen. Ja, Wil je kunnen. dat kunnen, toch? Ja, dat zou kunnen zijn. Een extreme houding. Extreme houding. Maar, gek genoeg, die wilde eigenlijk toch liever niet meedoen aan de film. Of, uh, daar speelde ook wel iets ingewikkelds. Maar er was één, één jongen, kwamen we tegen... en die kon toch ook wel uh, wat sombere verhalen vertellen... over dat digitale normale dom. Want je kan toch soms ook heel eenzaam in je kamertje... ergens in een verreweg land liggen terwijl je 40 graden koorts van de malaria hebt... en dan heb je niet zoveel aan je Facebook-vrienden. <laughs> uh, dus dat vond ik ook wel interessant. Van, misschien heb je toch wel een bepaald soort sterke karakter nodig... Wil je dat, Om dat aan te kunnen. Dus ik dacht, daar kunnen we mooi iets over vragen. Maar toen had hij daar wel vrij openlijk op... ik denk Facebook of internet in ieder geval iets over gezegd. Maar daarmee verloor hij ook volgers. Want je moet eigenlijk... ja, men wil een succesverhaal horen... Dus als je dan iets negatiefs zegt, of iets sombers zegt, of iets. Dan kant, willen ze je niet dan meer. Dan willen ze je niet meer. Maar daardoor mis je ook advertentieopbrengsten. Dus je salaris daalt, zullen we zeggen. Dus hij had de conclusie getrokken, ja, die filmmakers. Uh, die Sinker wil misschien ook van mij iets negatiefs horen. En dat kan ik me gewoon niet permitteren. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Ze nee. hebben je ook echt wel aan het denken gezet. En dat hoor je natuurlijk in de film bij de Force Over. Even een stukje van ja. jou horen uit de film. Is er geen verleden? Zijn er geen herinneringen? Is alles in het nu? En maakt dat gelukkig, zou ik willen weten... Misschien is het echt bijna afgelopen met de wereld zoals ik die gekend heb... en waar ik nog bij denk te kunnen horen. Zal ik proberen ook zo licht te leven? Met diezelfde zorgeloosheid? Zal ik alles wegdoen? Me ondoen van de ballast die me verhindert in het nu te leven... proberen om licht te leven? Ik weet het antwoord eigenlijk al. terwijl en jij waarschijnlijk ook, terwijl je dit uitsprak. Nou, ja... Ik, ik, ik, ik ben daar toch allemaal heel ambiguïn, hoor. Ja? Ik, ik, want ik word nu wel al, nu al afgeschilderd als een soort experiment waren. Maar ergens vind ik het ook wel verleidelijk of zoiets. Toch wel. Het heeft ook wel wat. Het is, je kan daar toch wel af en toe even in, in een soort van wegdromen. Dat je denkt van, oké, okay, laat, laat gaan al die, al die dingen. Gewoon. Maar zou je het kunnen? Nou, kijk, ik heb ook een tuin. En tuinonderhouden zijn dan niet meer bij. Dus <laughs> dat ben ik dan wel kwijt. En ik heb er toch wel veel plezier van, die tuin. Dus ja, nee. Maar ik, het is niet zo dat ik het verwerp of zoiets. Zo simpel mm -hmm. is het niet. Ik kan me ook ik kan me de, het, het, het fijne... De, ook, het is natuurlijk ook een zekere onthechting, zou ik maar zeggen. Ik kan me er ook wel iets bij voorstellen. Mm. Want het is uiteindelijk iets heel existentieels, hè? het ja. bewaren. Ja, dat en denk daar ik. word je eigenlijk vooral mee geconfronteerd... op het moment dat de dood zijn intrede doet. Tenminste, ja. zo heb ik het ervaren. Als, als, daar, als je de spullen op moet ruimen van iemand die ja. dood is, dan... Ja, dat is ook uh, ja, waar bijna iedereen vroeger of later mee geconfronteerd wordt... op welke manier dan ook... Ja, dat je daarvoor staat. En uh, ik wens iedereen toe dat hij dat niet in zijn eentje hoeft te doen... maar dat hij nog mensen om zich heen heeft die hem, hem maar daarbij helpen. Ja, je moet er wat mee. Je moet daar keuzes in maken hoe je dat doet. En dat is ingewikkeld. Ja. En het is ook ja, pijnlijk en confronterend. En uh, ja, wat moet je doen? Je kan dat ook niet allemaal bewaren. Dus dat, ik denk ook dat, dat dit onderwerp spreekt zoveel mensen aan... Mm -hmm. omdat iedereen ook echt die, die ingewikkelde kanten wel van kent. Want... Jij laat op een gegeven moment een koffer zien met spullen van je geliefde. Ja. Van uh, René Scholten, filmproducent. Ja. En um, jij hebt een keuze gemaakt. Nou, spullen die je hebt willen bewaren. Of had hij die ook al gemaakt? Nee, hij, die koffer is gewoon van hem, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus dat was wat hij er, ja, ook al toen hij echt nog een jongetje was, zou ik maar zeggen, erin gestopt had. En uh, die staat gewoon op zolderregels. Maar zat die pet daar dan ook al in? Ja, ja, ja. Al Anders was niet er een pet zoals jij hem kende met die pet? Nee, nee, nee. Nee, dat ja. is een oude pet. Ik denk dat ik ook wel weet van welke vakantie dat is. <laughs> daar kan ik dan wel terug, terug herleiden. En ik, ik moet zeggen, we hebben dat heel lang uitgesteld, het opnemen van die scène. Omdat ik ook eigenlijk niet goed wist hoe de film zou eindigen. Film is voor mij, film maken is toch ook een soort ja, onderzoek. Een soort echt in de rit proberen achter mm -hmm. dingen te komen. Het is niet zo dat het van tevoren vastlegt van dit gaat het worden. En zo eindigt het. Nee, ik spreek die mensen. En ja, af en toe sta ik aan hun zijde. En dan laat ik ze toch weer, ga ik toch weer aan de andere kant op. En dan kom ik toch weer aan de kant van mijn moeder terecht. En dus die, die koffer hebben wij eigenlijk... Toen waren we al heel ver in de montage. De film zat eigenlijk al helemaal in elkaar. En toen had ik zoiets van, ja, ik moet dat toch eigenlijk wel doen, die koffer. Dus toen heb ik dat gefilmd. Waarom vond je dat je het moest doen? Nou, omdat het eigenlijk best wel extreem is. Ik bedoel, wat erin zit is ja, echt rommel, zou ik maar zeggen. Ik bedoel, je kan het echt weggooien. Het heeft echt niet een soort historische waarde of wat dan ook. <laughs> het zijn ook niet eens mijn eigen herinneringen. Het, het zijn zijn, het herinneringen. zijn herinneringen. Dus het is niet heel dichtbij. En, Bijvoorbeeld dat hij een uitnodiging had gemaakt als kind... voor een circus dat ja, hij organiseerde. Ja, ja, ja. En dan... Dus ik heb me dat ook echt wel afgevraagd. van... Ja, is het nou niet tijd dat je dat nou toch wel de deur uit doet? Dat kan je wel doen. Dat, dat was toch wel een serieuze vraag. Zeker nu je het gefilmd hebt en het dus hebt vastgelegd, Digna. Ja, maar misschien kan ik het nu wel weggooien. Ja, ik ga het voorlopig nog even niet doen, hoor. Maar <lacht> ik heb toen wel ooit bij een vorige film bij Atlantis... heb ik gigantische stapels kranten weggedaan. Speelde in de film een rol... Weg gedaan na de film. Die zaten, waren een onderdeel van de set, van het decor, zeg maar, in de film. En aan het eind werd mij dus ook gevraagd: van... Uh, ja, Zullen we ze weer terug naar je huis brengen? Ik zei: Nee. <lacht> dat toch. gaan we te ver. Maar waren dat de kranten van René? Want die hadden ja, waren... al die kranten. Ja, ja, ja, ja. Maar in deze film zitten ook nog hele stapels Ja, klant. Ik heb nog een paar jaargangen bewaard. Ja, die vond ik te een bijzonder. Een paar jaargangen. Ik nou, ja, bedoel, ja, dat... je? heb je dat uitgezocht? Nee, maar die. Ik, ik, ik, kijk, René bewaarde alles, maar ik ben wel de sorteerder. Dus ik had het. Ik had er allemaal systeempjes in. Dus dit is jaargang 1968. Dat zie je ook even in de film. En je uh, dacht 1968? Dat, ik, wil ik houden. dat is wel ja. toch wel een bijzonder jaar. Daar wil je nog wel eens even doorheen bladeren. En 1989. val van de Berlijnse Muur. Vond ik toch ook wel een bijzonder jaar. Dus dan vind ik het grappig om daar zo'n hele jaargang... Uh... Zullen we even naar fragmenten uh, ja, luisteren? Goed. Over die kranten. Oh, Oké. Okay. De kamers waren leeg het ouderlijk huis verlaten. Op zolder stonden nog de stapels kranten die René, mijn vriend... mijn geliefde, bewaarde om de filmrecensies... en andere interessante artikelen uit te knippen. Wij waren in het huis om daar een begin mee te maken. Maar we kwamen nergens. René's vrienden hielpen onze stapels te verhuizen... naar een zolder op de Hengeloze Straat... waar de moeder van Henk woonde... Nieuws uit een heel ver verleden. René stelde zich altijd voor dat hij, als hij gepensioneerd was... al die kranten zou doornemen en verder zou gaan... met het uitknippen van de recensies. Maar dat moment brak nooit aan. Voor die tijd ging hij dood. En kranten bewaren werd sowieso zinloos... toen alles digitaal te vinden was. Waarom vertel ik dit verhaal zo uitgebreid omdat het misschien wel de ultieme metafoor is voor wat het leven is. Ambities, dromen, hoop en verwachting. Alles wordt uiteindelijk ingehaald door de tijd. Er komt een moment dat je het allemaal uit je handen moet laten vallen. Dat alles wat je belangrijk gevonden hebt, niets meer voorstelt. Bewaren gaat over leven en dood. Ja en hoe confronterend is dit? Ja, ja, de... confronterend. Ja. Oh ja, ja, ja, ja, tuurlijk. Ja, ja, dat is, ja, ik weet niet, het is heel. Ik, ik vind het maken van zo'n film is, is ook heftig op een bepaalde manier om mm -hmm. dat te doen, ja. Omdat ja. het je zo dichtbij brengt. Ja, het is dichtbij, toch? Ja, ik. Vind, dit, het is dit onderwerp, dat hoef je gelukkig niet bij elke film te doen, maar dit is. Uh, het is zo'n mijn onderwerp. Ja, je kan je dan niet gaan verschuilen of zo. Mm -hmm. Dat is een beetje raar om dan een soort uh, semi-wetenschappelijke verhandeling te gaan houden over. Uh, er was wel ook iemand een keer in de zaal die zei van: ja, had je niet gewoon wat deskundigen aan het woord moeten laten die het allemaal verklaren. En dan denk ik van, ja, nee, dat, dat is deze film niet. Dat is toch een film die helemaal vanuit mijzelf verteld wordt. Dus ja, dan moet je... Ja, dan kan je niet halverwege stoppen. Dan moet je het wel tot de uiterste momenten gaan... waarin je dingen afvraagt van, wat is het dan? Want, want kun je door te bewaren uh, de dood ook bezweren? Of is het dat... Nou ja, bijvoorbeeld dat René er toch nog een beetje is... met die stapelkranten en die koffer, wat... Ja, kijk, het is natuurlijk toch... doordat je dat aanraakt, doordat je dat ziet... en dan, ik zie dan ook meteen wel beelden voor me... en zo'n zo vrolijke vakantie met vrienden ergens in Noord-Frankrijk... en hoe ze daar flessen wijn op drinken op een berg in Spanje of zoiets. Het, en dat is dan... het is ook aangenaam, het is ook een andere wereld. Ik was daar niet eens bij, er, soms ook wel natuurlijk. En... Ja, dat maakt mensen weer toch een soort levend op een bepaalde manier in mijn hoofd. Mm -hmm. Dus dat kan toch heel ver gaan, dus ergens inderdaad... Uh, maar daarvoor heb je is... die spullen wel nodig... M mij helpt dat in ieder geval. Als een ander het op een andere manier doet... of een ander wil het misschien niet doen, maakt mij niet uit. Hè? Iedereen moet daar zijn eigen uh -huh. weg in vinden. Ik heb daar niet één oplossing voor. Want die digitale nomaden hebben dat dus niet. Dat lijkt me zo ongelooflijk. Heb je daar met ze over gepraat? Ook? Ja. Die hebben dus ook dode geliefden. Ja. ja. Maar niet ja. meer. Of, of hebben ze dat dan ergens toch stiekem opgeslagen? Nou... Uh, soms biechten op dat ze toch nog wel een, ergens een koffer bij uh, hun ouders op zolder hebben staan. Soms ook met winterkleren erin, want ze gaan natuurlijk altijd naar warme landen. <laughs> maar dat, er is een, uh, een, een Amerikaanse vrouw, Beverly... die houdt dan even een fotootje voor zich in zo'n portretje. Dat is een foto ja. van haar overleden moeder. Die heeft dus verder is het een minimalist. Maar dat ene fotootje heeft ze dan toch niet weggedaan, zullen we zeggen. Nee, ik weet niet. Ik heb het natuurlijk met ze over gehad. En uh, wat ik wel echt gek vond. Ja, dus die experiences, de ervaringen. zijn veel belangrijker dan bezit. Mm -hmm. Dat is echt een soort uitgangspunt. Wat ik wel interessant vind. Want ervaringen, ja. die, die doe ik ook graag op, zou ik maar zeggen. Daar ben ik ja. helemaal niet vies van. Dat is fijn om van alles mee te maken. Want het te levert, zien. Ook dat levert ook weer een verhaal op. Dat levert ook weer een verhaal op. Dus dat vind ik helemaal niet erg. En dan ja ik heb daar op mij, het helpt mij om die dingen te herinneren... als ik wat kan aanraken. Maar zij zeggen dat ze het allemaal onthouden. Ja. en ja, ja, dat vind ik knap. Want ik kan echt niet ieder moment van mijn leven zomaar onthouden... zou ik maar zeggen. En als ik echt oude brieven ook doorkijk... kom ik daar dingen tegen dat ik denk van... oh ja, toen zijn we een weekend daar naartoe geweest... daarbij ietsje boven zwolle of zo... En dat was heel bijzonder. En iemand had een, een nieuwe LP gekocht uh, van Pink Floyd of zoiets. Of wat dan ook. En Dan zie je dat eigenlijk ja, weer... Je... Ik kan dat ook niet. En de, door deze film heb je me weer heel erg van bewust gemaakt. Van, dat is dus wat je nodig hebt. Niks ontspullen. Gewoon zorgen dat ze om je heen zijn. Nou ja, het zal per persoon variëren. Ja. Ik kan er niet over oordelen. De tegel, dicht okay, naar zinken. Ja, ja, want daarmee ga je, dan uh, dat wordt ons voorwerp van dicht naar zinken. Nou, ik, ik, heb, ik <laughs> weet wel wat. Ik heb, ik heb wel wat bedacht. Zeg ik. het maar. Ja, toch heel simpel. En dan kan je hem ook nog op de tegel van toepassen laten zijn... weggooien kan altijd nog. Weggooien kan altijd nog. <laughs> ja, dat kan altijd <laughs> nog. Dus we bewaren het gewoon allemaal. Nu ga je naar de Bali, hè? Want daar wordt je film op dit moment vertoond. Volgens ja, mij. Ja. En straks geef ja. je daar nog een. Uh, heb je nog een gesprek? En vanaf donderdag is de film in alle. Nou ja, heel veel filmhuizen. 20 theaters, zo, 20 theaters niet, ja. in het land. En bewaren of hoe te leven, zo heet de film. En iedereen moet gaan kijken, want het is een pracht van een film. Dat heb ik al duidelijk gemaakt Dankjewel. Dank u, mevrouw Sinken. Dit was aflevering 1473. Morgen. Morgen. Morgen ontvangt Frank van der Linde historicus Vic Meijer, die een nieuw boek heeft geschreven. De sluier van Cicero. Van Catalina tot Boguij. Tot dan! NTR. Speciaal voor iedereen. Goedenavond. We zijn altijd onderweg. En als het aan ons ligt, lekker onbezorgd.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 De burgemeester van de Groningse gemeente Oldamt, Pieter Smit, is plotseling overleden. Hij was 54. De gemeente noemt het overlijden onverwacht en ongelooflijk verdrietig. Er wordt vanuit gegaan dat burgemeester Smit een natuurlijke dood is gestorven. In de Senaat in Washington is het verhoor aanstaande van Facebook-topman Mark Zuckerberg. Hij moet uitleg geven over de grote hoeveelheid gegevens van gebruikers die is uitgelekt. Zuckerberg zal door 44 senatoren worden ondervraagd.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 EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Goedenavond en leuk dat u luistert naar Langs de lijn en omstreken. We hebben vanavond een behoorlijk gevulde uitzending voor u. Ja, want er wordt gevoetbald vanavond natuurlijk. De Champions League. Man United, nee Man City, moet een 0-3 achterstand goed maken tegen Liverpool. En Roma speelt tegen Barcelona en heeft ook een achterstand van drie doelpunten goed te maken. Het werd 4-1. Ja, maar de wedstrijd van vanavond is natuurlijk de kwalificatiewedstrijd Ierland-Nederland. Die is trouwens een half uur bezig. Uh, hier in de studio is analist Marleen Molenaar. Ik ga je nog even helpen met je koptelefoon installeren geloof ik. Maar wel leuk dat je er bent. Ja, nou hartstikke leuk, dankjewel. Ja, um, er gebeurt uh, nog veel meer vanavond. Zo uh, so, um, start As We Speak en As You Hear op de achtergrond. Het verhoor van Mr. Facebook Mark Zuckerberg in de Amerikaanse Senaat... over de privacy schendingen van zijn bedrijf. En we houden u daarvan natuurlijk op de hoogte. En Auntje van Zweden die komt straks langs. Hij heeft samen met haar man, topdirigent Jaap van Zweden... een stichting voor autistische kinderen. En u kunt zoals te doen gebruikelijk meekijken op de webcam op nporadio1.nl. Um, heeft u een vraag bijvoorbeeld voor onze analist Marleen Molenaar... dan kunt u die stellen via Twitter met de hashtag LDLEO. Ja, vorige week hadden de voetballers van Oranje een heerlijk avondje in Eindhoven. In een uitverkocht Philips stadion werd het daar 7-0 tegen Noord-Ierland. Vanavond wordt er iets meer weerstand verwacht. Werd verwacht in Dublin-Ierland de tegenstander in de WK-kwalificatie. Eind november bleef Oranje namelijk op 0-0 steken in Nijmegen. Op die stugge Ieren. Maar ja, Frank Wilaert vanavond gaat in ieder geval in de beginfase een beetje anders. Ja, nou vliegen ze er wel in. Dat is dan in ieder geval vast een groot verschil. Twee doelpunten heb ik al gezien. Elfde minuut. Berestijn op aangeven van Renate Jansen. Prima voorzet. Goed ingekopt door Berestijn. Die vandaag in de punt van de aanval mag spelen. Omdat Miedema op de bank begint. Met wat pijntjes links en rechts. Die had ze eigenlijk afgelopen vrijdag tegen Noord-Ierland ook. Maar toen heeft ze wel gewoon gespeeld. Daar komt Nederland weer met een goede voorzet. Weer richting Berestijn. Weer van Renate Jansen. Alleen komt hij nu net niet aan. Nederland staat overigens inmiddels met 2-0 voor. We zijn 34 minuten onderweg na Berestijn. Was er nog een penalty. Daar komt nog een schot van Biedestein. Een penalty van Spitsen. Die uh, ze feilloos binnenschoten. En er staat Nederland op een, inmiddels, ik durf al te zeggen, redelijk veilige 2-0 voorsprong tegen de Ierse vrouwen. Want Ierland uh, in deze wedstrijd niet of nauwelijks nog aanvallend gezien. Een vrije trap hebben ze gekregen op een meetje of 30 van de goal van Sari van Veenendaal. En nog één aardige uitval met een razendsnelle spits, Lian Kiernen. Als die de bal heeft, dan moet Nederland achterin toch een beetje uitkijken. Want die is aan de bal behoorlijk snel en moeilijk van de bal af te krijgen. Dat hebben we al wel gezien. Dat zagen we in de thuiswedstrijd ook. Maar we zien vooral aan de Ierse bondscoach dat hij niet tevreden is. En dat was in de Heenwedstrijd toen in de Goffert eind 2017 wel anders. Toen waren ze allemaal dik tevreden met wat Ierland presteerde. Dat was niet zo gek veel beter dan vandaag. Alleen toen scoorde Nederland niet. Inmiddels zijn we 35 minuten onderweg en scoorde Nederland twee keer. En dus lijkt deze wedstrijd ook langzaam maar zeker binnengevoetbald... te gaan worden voor drie hele belangrijke punten... en de koppositie in de wk kwalificatiepool. Ja, daar kom ik zo nog even op bij je op terug, Frank. Even maar hier in de studio. Goedenavond, fijn dat je er bent. Ja. Oud International ook, hè? En ja. verder natuurlijk ook AZ en Ajax... en over al die clips waar je hebt gewerkt. Ja. Uh, even over uh, het veld. Uh, als je buiten de lijnen kijkt, dan zie je groene lijnen... Ze hebben het veld kleiner gemaakt binnen ja. de marges he, in Ierland. Ja, ze hebben er echt uh, alles aan gedaan om het uh, Nederland uh, moeilijk te maken. En ik zag een filmpje voorbij komen. Ik denk even kijken of die lijn er nou echt slecht uitziet. He, dan is er misschien toch nog een soort van reden. Maar het zag er gewoon prachtig uit. En Ze hebben het gewoon fijn ingekort uh, ja. binnen de mogelijkheden. Ja. Goed, weer terug naar, naar Frank. Uh, de stand van zaken. Hoe belangrijk is het om te winnen vanavond? Nee, uh, Ierland is mede koploper in de WK kwalificatiepool. Je moet eerste worden in de pool. Dan ga je rechtstreeks naar het WK in Frankrijk volgend jaar. Nederland staat er daar wat dat betreft goed voor. Maar door dat gelijke spel houdt Ierland nog uh, gelijke tred tot vandaag. Dus is het belangrijk dat je wint van Ierland. Ierland moet ook nog twee keer tegen Noorwegen. En als wij winnen vandaag van uh, Ierland dan betekent dat dat we vier punten voorsprong houden op Noorwegen sowieso. En als we die vier punten dan maar vasthouden tot de allerlaatste wedstrijd... dan kan het ook niet meer fout gaan tegen Noorwegen. Dan kan het wel fout gaan, maar qua kwalificatie niet meer. Dus dat zou op zich wel lekker zijn. Maar we zullen er wel voor uh, moeten spelen... want uh, Noorwegen heeft de wedstrijd minder gespeeld. Dus het is één verliespunt uh, meer dat uh, Noorwegen heeft tot nu toe. Maar zij moeten dus nog twee keer tegen uh, Ierland... En die hebben wij dan alvast gehad. Uh, wat dat betreft is het wel uh, belangrijk. Nederland moet deze wedstrijd winnen. Om in ieder geval Ierland af te schudden. Naast zich op de uh, aankop in het groep. In deze WK kwalificatiegroep. Dat is het allerbelangrijkste. En als gezegd, we staan 2-0 voor. En ik maak me sterk dat dat uh, genoeg is om deze wedstrijd te winnen uiteindelijk. Ja. Moeilijke wedstrijd, moeilijk bespeelbaar veld ook. Het is klein, maar het is ook lastig te bespelen. Want het is... Kleddernat en toch stroopt de bal op de een of andere manier nog regelmatig. Het is heel moeilijk te bespelen. Ja, blijft blijft volgen met jou en Frank. Later in deze uitzending een bijzonder verhaal. Ze zelfs de Annemiek Bes vertelt voor het eerst over het fatale ongeluk... van het teamgenoot John Fisher in de Volvo Ocean Race. Bes is even terug in Nederland om bij te komen van het drama. Floris van Hoorn, collega van NOS, goedenavond. Goedenavond. Een heftig verhaal, lijkt me dat, waar we natuurlijk wel nieuwsgierig naar zijn. Uh, jij hebt met haar gesproken. Hoe kwam dat interview zo tot stand? Ja, dat kwam eigenlijk best wel makkelijk tot stand. Omdat wij toch al direct na dat ongeval, dat was gisteren twee weken terug... wisten van Annemiek Bes heeft een verhaal. Die heeft dat misschien wel van heel dichtbij meegemaakt. Dus we waren al vrij snel geïnteresseerd waarin ik onder haar spreken. Zou ze in Brazilië komen? Hoe moeten we dat dan doen? Moeten we erheen? Uh, is dat interessant uh, als je kijkt naar de kosten? Moeten daar de correspondent naartoe sturen? Maar ja, de correspondent uh, is dat makkelijk, want die kent zij natuurlijk niet zo goed. En de zeilmensen zeg maar, van de NOS, die kent ze persoonlijk. Daar is dan wat meer vertrouwen. Dus we dachten, nou ja, we vragen in ieder geval wanneer het kan. En toen bleek ze in Nederland te zijn. En toen was het eigenlijk vrij snel geregeld. En dan denk je, nou, dan is het toch wel mooi meegenomen dat ze voor de NOS kiezen. Ze willen er geen mediacircus van maken. Maar ze willen het wel naar buiten brengen, het verhaal. Want straks komen die boten allemaal aan in juni in Scheveningen. Dan is de Volvo Ocean Race geëindigd. Dan is het finish, dan is het groot feest. En ze willen voorkomen dat dan... Iedereen op BES afstormt en dat verhaal van dat ongeval wil horen. Ja. En wat dat betreft hebben ze dat slim aangepakt. Ze hebben gezegd, we gaan nu eerst met de NOS praten. En dan kijken we wel een beetje hoe het valt. En dan kijken we of we misschien ook naar andere media toestappen. Want er zijn heel veel aanvragen geweest. Maar vooralsnog hebben ze gekozen om het verhaal hier te doen. Vanavond in Nieuwsuur en bij Langs Omstreken. Ja, het is natuurlijk een, een heel heftig verhaal. Hè? Iemand die overboord slaat en niet meer terug wordt gevonden. Um, was het een emotioneel gesprek met Annemieke? Dat viel wel mee. Daar, daar ga je wel vanuit. Dus je weet ook wel, als je aan zo'n gesprek begint... het moet in één keer goed zijn. Je moet dat verhaal eruit halen waarvan je denkt dat het erin zit. Maar zij is... pikkelhard uh, zal ik niet willen zeggen. Maar ze is, het is wel een sterke vrouw. En je merkt ook wel in dat panzer uh, de emoties. hoor, Want ze zegt wel van ja, weet je. Ik denk gewoon ieder moment dat hij weer binnen kan lopen... dat het een soort flauwe grap is, of wat dan ook. Dus ze kan het nog wel heel moeilijk verwerken. Ze zit denk ik nog steeds wel een beetje in, ja, in, in een flow... die je hebt na zo'n groot ongeval. Misschien dat het wel veel later dit jaar komt... als die Volvo Ocean Race voorbij is. Het is nog niet helemaal ingedaald, heb ik de indruk. Nee, het en dat zegt ze ook. Ze zegt ook van, nu ik in Nederland ben voor een weekje... het is nog steeds aan het indalen. En ja. ze merkt wel dat ze nog steeds heel veel met hem bezig... Is. Wat heel mooi is, daar wilde ze zelf verder niet over praten... dat wil ze op tv ook niet laten zien, maar ze heeft dan een roze armbandje om... en die hebben al die uh, leden van de bemanning, die hebben van John Fisher... Uh, zo'n armbandje gekregen voorafgaand uh, aan de start... Ja. En iedereen heeft dat gewoon nu uh, omgedaan en koeste dat. Ja, zo gaan we nog even een, een, een vast een stukje laten horen... van het interview dat we later vanavond gaan uitzenden. Eerst tussendoor nog even naar uh, Frank Wielaerts. Uh, doelpunt dus, neem ik aan, 1-2 of 0-3? Uh, 0-3, een uh, goed doelpunt ook. 41ste minuut van uh, het Nederlands helftal... dat uh, opnieuw via Renate Jansen goede voorzet aflevert. Dat is niet de eerste van de avond. Ze heeft er al 4-5 zeker... Die uitstekend zijn afgeleverd en twee zijn er nu veranderd in een assist. Deze was op het hoofd van Shanice van der Zanden afgelopen vrijdag... ook al doeltreffend en ook al twee assists gegeven. Maar Renate Janssen als rechtsbek neerzetten in dit elftal... wat voortdurend balbezit heeft, is een goede zet gebleken. Want die kan helemaal doorlopen tot aan de achterlijn. Bijna voortdurend. Nu hoeft dat niet eens. Is het doorlopen tot een metertje of dertig meer dan genoeg? En kan ze uh, uiteindelijk de voorzet geven op het hoofd van Shanice van der Zanden. Nederland leidt kort voor rust comfortabel tegen Ierland in Dublin. 3-0. Floris van der hier nog steeds in de studio die gesproken heeft met zeezelster Annemieke Best ...die voor de eerst vertelt over dat fatale ongeluk van haar teamgenoot John Fisher... ...in de Volvo Ocean Race. Um, je wil eens laten horen dat jou op is gevallen in, in het interview, begrijp ik? Nou ja, wat het meest is opgevallen... Ik, ...ik zei net al, je weet gewoon, daar zit een mooi verhaal... ...alleen wat we vandaag dus te horen kregen is dat zij ook gewoon aan dek was... John Fisher was eigenlijk zeg maar haar buddy, ze draaide samen de diensten. En zij heeft het eigenlijk van heel dichtbij meegemaakt. Niet rechtstreeks gezien, maar een beetje schuin achter zich. En ze was er heel, heel erg bij betrokken. En zij komt dan met een ooggetuigenverslag. Ja, daar krijg je gewoon kippenvel van. Ja, op het moment eigenlijk ja, dat de vis naar voren loopt, krijgen we een hele rare golf. En maken we echt een sweeper en slaat de boot om.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 Dus je weet dat het fout de boel is als je plat gaat en je zit je, je, je, je ma maatje wegdrijven. Uh, Zo, ik heb het wel zeg. Ja. Wat een verhaal. Uh, mm -hmm. Goed, dit was een klein stukje, zometeen uh, ongeveer tussen 10 en half elf. Hè? Sorry, uh, ik, ik word niet morgen fluitje. Na tien uh, dan, uh, dan horen we het hele interview. Dankjewel uh, voor nu, Floris. Gaan we even terug naar Frank Wilaart. Want het was 03, meld je net maar. Ja, ik zit even te kijken uh, uh, naar een wedstrijd. Ik zie in uh, beeld uh, Ierland-Nederland 0-2 staan. Terwijl wij toch echt drie doelpunten hebben gezien. En ik heb echt geen flauw idee als dat doelpunt is afgekeurd, waarom het dan is afgekeurd. En volgens mij is het ook niet afgekeurd. Volgens mij staat het gewoon 0-3. Ja, dus laten, laten we dit tot op de bodem gaan uitzoeken. Ze ja, ja, hebben geen videoref of zo... dat het nog uh, de, de drie kwartier later kan worden afgekeurd. Om nee, nee, zeker niet, nee, zeker niet. Maar goed, het nadeel is dus dat ik... Uh, ik zit niet in het stadion. En dan heb je wel eens dat ze uitgebreid herhalingen laten zien... van een doelpunt. En dan ineens is het spel alweer bezig. Dus heb je gemist of er een aftrap is genomen... of een kaart is uitgedeeld of een doelpunt is afgekeurd. Maar er staat leuk, in beeld 0-2. Terwijl het in mijn beleving, en ik ben daar niet alleen in... Het, euh, 0-3 staat. En dat ze misschien bij Ierland denken... Van, nou, als wij nou gewoon hier 0-2 laten staan... Als, het dan nog uiteindelijk, als we er dan nog twee maken... wie weet pakken we dan toch nog een puntje. Maar zo zal het toch niet zijn... Uh, mag ik aannemen. Dat zal uiteindelijk allemaal nog wel gecorrigeerd gaan worden. Beetje vaag dit allemaal, moet ik eerlijk zeggen. Zo kort voor rust. De laatste minuut loopt. Ik heb dus geen aftrap gezien. Dat is de ellende ervan. Daarom ga je ook aan je, ernstig aan jezelf twijfelen. Maar ik heb ook geen enkele reden gezien... waarom die goal van Shanice van der Zand de laatste, de 0-3, zou moeten worden afgekeurd. Dus ik tel hem gewoon nog... Ook al staat hij niet in beeld weergegeven. En dan gaan we daarna zometeen in de rust wel even kijken wat er dan precies aan de hand is. Ja. Want eerlijk gezegd, begrijpen doe ik het niet. Nee, stond er wel namelijk. Het stond ja, eerst wel, ja. Het stond ja. eerst 0-3. Ja, ja. ja. ja precies. Nou, we, krijgen we krijgen nu één minuut extra tijd erbij... en daarna ga ik eens uitgebreid <lacht> <of speurt er. lacht> zo. Detective Frank Wielaert uh, zometeen weer uh, tot de dienst. Maar Marleen, ja. jij hebt ook niks geks gezien, toch? Bij dat doelpunt, of wel? Nou, het is hier, was hier net een beetje druk. En die meneer kwam naast me zitten. Ja. Wat mij wel opviel... en ik hoor natuurlijk niet het geluid hier... Um, maar dat ze niet zo juichte... en dat Janice van de Zanden een beetje lachend wegliep... zo half... Dat viel me wel al op. Maar ja, ik zat ook naar dat verhaal te luisteren. Ja. En, maar volgens, ik denk gewoon niet dat, die, uh, dat ze hem geteld hebben. Maakt het heel veel uit trouwens. Hè? Het is al 2-0 voordat nou, de eerste helft voorbij is. Ik dacht bij die 0-2 eigenlijk je, hoef je nu uh, al helemaal geen zorgen meer te maken. Maar toen ja, die derde erin ging, dacht ik, ja, nu is het helemaal klaar. Ja, en dat denken we nu En kijk, nu is toch met die twee, ja, weet je, je moet wel heel geconcentreerd blijven spelen... En uh, ja, gaat je het makkelijk? Als we eerder zo moeilijk op 0-0 bleven en nu vliegen zo... Uh... Ja, nou ja, goed, alle wedstrijden zijn anders natuurlijk. En, uh, en nu is Nederland er denk ik ook wat meer op voorbereid... dat ze dit soort tegenstanders uh, gaan krijgen. En dat iedereen, zeg maar, die, uh, al die bussen gaat parkeren. Ja. En daar hebben ze nu ook wat, uh, ja, ik denk ook met trainingen... en tactisch uh, meer aandacht aan besteed. Ja. En ook een andere opstelling nu, hè? Ja. Kunnen we nog even bij Frank, uh, diepte bij Frank kijken of er al meer duidelijkheid is... over die, uh, die uh, 0-2 of 0-3, anders komt dat straks wel, hoor. Dan gaan we eerst naar het matchcenter, dat kan ook. Oké, okay, dan gaan we eerst naar het matchcenter, naar uh, Ragnar Niemeijer... want er is natuurlijk ook Champions League vanavond. En wat voor een wedstrijde, Roma-Barcelona? Ja, dat werd uh, eerst uh, eh, vorige week geloof ik al 1-4, dus dat lijkt wel klaar. Dat zou je ook zeggen van City tegen Liverpool, maar dat weet je maar nooit, uh, Ragnar, hè? Nee, en misschien moet je dan kijken naar de wedstrijden die er eerder dit seizoen zijn gespeeld. Want Liverpool uh, won... ...thuis in de competitie eerder dit seizoen... ...maar verloor bijvoorbeeld uit met 5-0. Thuis werd het 4-3. Aanvallend elftal bij Pep Guardiola. We zitten in de eerste minuut. Zowel in het stadio Olympico van Rome... ...als dus in het Stadion van Manchester City... ...waar Kevin De Bruyne terug in de basis... ...vanaf de rechterkant een vrije trap gaat nemen voor City. Ja, City heeft een mirakel nodig. Een ontsnapping die er zelden is. Heel af en toe gebeurde van dit soort dingen... zo ook terugkomen in de Champions Champions League, but he ball Wordt weggekopt door de verdedigers van Liverpool. Natuurlijk staat Virgil van Dijk in de basis. Dat geldt ook voor Wijnaldum. Henderson is geschorst. Dat betekent dat in zijn 650ste, duel in zijn loopbaan, milder de aanvoerdersband draagt. Maar het belangrijkste is dat Mossala fit is om te spelen. 28 doelpunten in de Premier League. 8 in de Champions League. fit genoeg na een lease blessure. En Manchester City, Aguero, keert na een maandje afwezigheid terug. Van zijn blessure, maar Gabriel Jesus krijgt toch de voorkeur in de basis. Hij zit wel op de bank. Aguero topscorer met 21 doelpunten. Kyle Walker speelt omdat Danilo geblesseerd is. De Bruyne is uh, terug. Ja, en We zien dus Sané, we zien Sterling, Gabriel Jesus, uh, David en Bernardo Silva. En voorlopig geeft de thuisploeg gas. En hier is Sterling en daar is de eerste kans en daar is het doelpunt. Het is niet waar. Het is 1-0 voor Manchester City. We zitten net in de derde minuut. En daar is dus al het doelpunt van Gabriel Jesus. Hij uh, kan heel eenvoudig afdrukken eigenlijk oog in oog met Karius. We zien een hele boze blik in de ogen van Virgil van Dijk. Want hij gaat de mist in. Hij levert de bal op de zijlijn in. Ja, vraagt om hulp. Maar die komt er niet. Ook niet van boven of zo. En dan uh, de voorzet vanaf de rechterkant. Sterling in de voeten van Gabriel Jesus, Maar van Dijk de rock van uh, Liverpool... Ja, die gaat hier in de fout. Die gaat hier de mist in op een uh, zelden vertoonde manier. Hij kan de bal niet kwijt. Maakt al het gebaar. Ja, waar moet het heen? En dan laat hij zich de bal van de voet afsnoepen. Zo snel in de wedstrijd. Zo onnodig. En eigenlijk ook zo dom. Het staat 1-0 voor Manchester City. En de man van 85 miljoen mag zich dat ernstig, zeer ernstig aantrekken. Ja, en we hebben nu wel een wedstrijd voor de duidelijkheid Roma-Barcelona, dat is nog 0-0. Maar 1-0 na twee minuten dat is het meest bizarre wat je had kunnen bedenken. Nou, dan gaan we toch maar eens even kijken... of detective Wielaert met zijn vergrootglas wel heeft kunnen uitvinden... wat er nou precies in de hand is met die derde goal bij de vrouwen. Ja, dat heb ik intussen. Goed is dat, hè. Dat dat toch gewoon gelukt is. Dat duurde alleen eventjes. Het is 0-2. Uh, daar kunnen we heel kort over zijn. De goal van Genies van der Zanden is afgefloten voor het buitenspel. Ah. En oh, dat wisten we niet. Want uh, we hebben heel veel herhalingen van die goal gezien. Maar nooit een herhaling waaruit bleek dat het uiteindelijk buitenspel was. En we hebben ook nooit een aftrap gezien. Vandaar de twijfel. En toen bleef 0-2 staan. En dat klopt ook. Het, staat, ja. het is rust. En het staat 0-2 voor Nederland. Mooi, dankjewel. Marleen nou, je zei het al. Dit elftal is er... Beter op voorbereid dan misschien de vorige keer tegen Ierland. Ze weten dat, dat er een bus wordt geparkeerd. Dat ze mensen ja, op die verdedigingen. Die, die gaat zich gewoon hard opstellen en daar moeten ze wat mee. Is het een volwassene elftal geworden? Ja, ik denk dat ze steeds volwassener worden. Uh, ze hebben natuurlijk tijdens dat EK zoveel geleerd. En. Uh, en ja, daarna hebben ze zichzelf natuurlijk door... als je EK-winnaar bent, word je in een favoriete rol geplaatst. En dat hadden ze niet eerder meegemaakt. Dus dat is wel een knop die je om moet zetten. En ook daar moet je weer mee omgaan. Vroeger wilden wij de puntjes pikken. En nu wil iedereen van Nederland de punten pakken. Ja. En dat is denk ik het grote verschil. Als hier Ierland gelijk speelt, dat is voor hun een gewonnen wedstrijd. Ja, had even, hoe zit het in die pool nu? We staan bovenaan. Ja, we staan gelijk met Ierland. We, hè? We, ja. ja, zeker. Ja, natuurlijk. Tien ja. punten uit vier? Uh, ja, en uh, we hebben alleen een uh, beter doelsaldo. En daarom denk ik, kijk, en nu, het is 2-0. En uh, ik denk toch dat we de tweede helft wel geconcentreerd moeten blijven. En uh, niet denken dat je er al bent. Dat. Vind ik wel dat je er bent. Je mag dat nooit meer weggeven. Maar het zou zonde zijn als er toch nog een tegengoal zou komen... uit bijvoorbeeld een dood moment. Want dat is toch wel gevaarlijk. Er was een corner in de eerste helft. Ik denk, ja, het is goed dat de keeper ertussen zat. En we hebben natuurlijk de rots in de branding, Stephanie van der Gracht... die uh, he, altijd kan corrigeren. Mm -hmm. Maar er moet er nou net toch niet even eentje invliegen nog. Dat zou zonde zijn. Ja. Je kent uh, de stichting Papageno, hè? Ja, dat ken ik zeker, ja. Van Adjo van Zweden. Ja, ja, ja. Want jullie komen uit hetzelfde dorp, geloof ik. ik Zie je hier zo meteen. Ja, ja, leuk, dat hoorde ik. Ja, ontzettend leuk. Nou ja, zij woonde in... Uh, ja, we woonden in Lade, Dus daar kennen we elkaar van. Uh, dat sowieso. En ik heb... Um, zij heeft een aantal kinderen. En uh, een van haar zoons... die speelde dat een heel klein jochie was... Uh, in het elftal bij mijn zoon. Hmm. En ik was trainster en coach. En, uh, dus eigenlijk vanaf dat moment ken ik ze al. Ja. En een beetje dezelfde uh, vriendenkring. En de stichting bestaat uh, 20 jaar. Daarom is ze zometeen uh, hier. De organisatie richt zich op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met uh, autisme. Ja. Na negenen is ze hier om erover te praten. Aaltje van Zweden. Maar eerst het uh, Papageno Huis in Laren. Dat sinds 2,5 jaar bestaat. Verslaggever Rijnouds kreeg een rondleiding van de directeur. Christine Kuisters. Het Papagenohuis lijkt in niks op een zorginstelling. En daar doen we ook heel erg ons best voor. Want er zijn al zorginstellingen genoeg waar je op je teen binnen moet komen lopen. Maar het Papagenohuis halen we de buitenwereld naar binnen toe. Wat gebeurt er nou eigenlijk in grote lijnen onder dit dak? Wonen, er wonen hier twaalf jongeren met autisme. Die wonen hier voor een periode. En in die periode leren ze om zo zelfstandig mogelijk te gaan leven. Daarnaast hebben we allemaal jongeren in dagbesteding. En die werken ze bijvoorbeeld in ons eigen restaurant. Achter mij een open keuken. Wie zijn hier eigenlijk aan het werk? Naast mij uh, uh, Julia. <laughs> Julia. En wat doe je dan vooral? We willen een koffietje maken. Wat vind je het leukste om te doen? Alles. Jij bent geloof ik de chef-kok. Ja, ik ben Robert van Wees. Ik mag het restaurant in. coördineren en alle jongens en meiden lekker begeleiden. Papagena Huis, dat is echt een platform waarbij we op uh, hun tempo helpen met hun ontwikkeling. Wij stemmen gewoon echt af op wat zij aankunnen. Daar komen onze gasten al. We gaan ze even ontvangen. Goedemiddag, goedemiddag. is wie sta ik hier? Uh, nou naast voor je heb je Kimberly van Wijnenstaan uh, woonachtig uh, in een papakenehuis sinds uh, november uh, vorig jaar. Jij zegt, wie staat hier naast me? En Kimberly antwoordt voor haar heel normaal, ik sta voor je. En dat is nou autisme. Gewoon omdat het niet zo is. Ze stond voor je. En hoe is dat om hier te wonen? Ja, in het begin was het wel even wennen. Maar na uh, twee maanden heb ik mijn draai gevonden. Wat brengt dat jou dan? Ja, een uh, heel... Goed en veilig gevoel. Mensen met autisme hebben heel veel structuur nodig. Een duidelijke dagindeling moeten weten waar ze aan toe zijn. En het aller, allergrootste probleem voor mensen met autisme... is dat je aan de buitenkant niet kunt zien dat ze iets hebben. Gedurende hun hele jeugd zijn ze vaak overprikkeld geraakt... en overvraagd geraakt. Ze zijn vaak heel veel gepest... waardoor ze heel veel gevoel van veiligheid hebben gemist. En binnen het huis proberen wij veiligheid en structuur te bieden... maar toch die wereld zo groot mogelijk te maken. Waar staan we nu? We staan in de ruimte die wij het zorgkantoor... En er zijn hier nu twee medewerkers aanwezig die echt heel erg betrokken zijn en van begin af aan ook uh, werken volgens de, noem het maar eventjes, de Papageno-visie om jongeren zo zelfstandig mogelijk te maken. We staan bij een deur, die ga je neem ik aan zo uh, opentrekken. Nu komen we onze theaterzaal binnen, we hebben een hele mooie concertvleugel. Want muziek is wel belangrijk hè, voor mensen jongeren met autisme. Muziek is echt een manier om mensen te raken en met elkaar in contact te komen. En daarom hebben we ook muziektherapie. Ja, door muziek kunnen we mensen met autisme bereiken. We komen hier ruimte binnen. Er hangen allemaal boks, En wij leren ze hier op allerlei manieren sporten en bewegen. En er wordt heel veel gekikbokst. Dat vinden jongeren ontzettend leuk. En het is ook sociaal gezien heel belangrijk. Want als je gaat kickboksen, je moet anticiperen op wat een ander doet. Ook weer een heel goed middel om te communiceren. We lopen hier langs een lange tafel. Allemaal mensen lekker bezig met met tekeningen. Ik zie stiften. Alle creatieve vormen zijn belangrijk. Het zijn allemaal communicatiemiddelen. En nog geen twee meter verder een ware muziekstudio. Uh, We hebben hier ook uh, onze eigen muziekgroep. En ook soms jongeren die gewoon heel eventjes uh, wat moeten ontspannen... of een beetje spanning eraf moeten hebben. Die gaan hier gewoon lekker muziek maken. Oké, okay, yes. Wie woont hier. Ik maak afleveringen van mijn animatie serie Tony Motors. Hoe is dat voor jou dan om hier te wonen en te kunnen werken aan je animatiefilms? Ja, dat is fantastisch. Ik leer mezelf een lang van wonen, zeg maar, En steeds uh, en blijf ik gewoon mijn werk doen, namelijk. Ben je gelukkig hier? Ja, ik ben wel heel gelukkig, hoor. Alles draait om Amerika, American football en om zijn animatiefilms. Kijk, dat is natuurlijk ook wel met mensen met autisme. Als ze zich ergens op storten, dan storten ze zich vaak volledig ergens op. We lopen hier een hele kleine ruimte binnen. Twee banken, tafeltje en voor de rest gewoon witte muren. Dit is de rustruimte. Mensen met autisme, heel veel kunnen ze incasseren... maar als het emmertje vol is, zeggen wij altijd, dan is het ook echt vol. En hier kan je even bijkomen van alle indrukken die op je af zijn gekomen. Ja. Mooie stichting. Zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben... met Aaltje uh, van Zweden. Maar laten we eerst maar eens even kijken hoe het uh, gaat in de Champions League. Uh, twee wedstrijden worden gevolgd. Manchester City tegen Liverpool en Ajax Roma tegen Barcelona... door naar Niemeyer. Laten we dan beginnen bij die laatste wedstrijd. Want ook daar staat het inmiddels 1-0. Barcelona won de eerste wedstrijd dus met 4-1 thuis. Maar staat met 1-0 achter in het overigens uitverkochte Stadio Olimpico. 60.000 toeschouwers. Doelpunt van Edin Zeko in de zesde minuut. Een lange bal was het een paar minuten geleden. Want we zitten in de elfde minuut inmiddels in Italië. Een lange bal aangepakt door Zeko. Alba is gezien. Hetzelfde geldt voor Umtiti. En dan tikt hij hem van dichtbij achter Marc-André Ter Stegen. Die natuurlijk ook vandaag Jasper Sillissen weer op de bank houdt. Kevin Strootman natuurlijk in de basis bij Roma. Ja, het zal toch niet zo'n avond worden. Want we zagen dus al die goal na dik twee minuten. Bij mensen zitten zitten tegen Liverpool. Ook daar staat het 1-0. Na die onvergevelijke fout van Virgil van Dijk. ...die uh, zoveel vertrouwen had richting dit duel op de persconferentie gisteren... een uh, ...geweldige, goede, geconcentreerde, gefocuste indruk maakte... ...maar zijn ploeg staat op een achterstand... ...daarna zijn er niet zo heel veel dreigende momenten nog geweest van Manchester City... ...maar goed, de wedstrijd is nog lang, een kleine 80 minuten... ...als het nu de doelman is, Ederson Moraes... ...die uh, de bal uh, naar voren toe uh, gaat, uh, gaat schieten... ...Ederson krijgt hem terug... Drie man eigenlijk achterin, zou je kunnen zeggen, bij het elftal van Guardiola. En dan een heel aanvallend middenveld om maar iets af te dwingen. Ja, je moet iets bedenken. Eigenlijk een compleet nieuwe manier van voetballen die Pep Guardiola heeft uitgevonden voor dit duel. Achterin Otamendi. Laporte staat er ook. En Kyle Walker. Bal gaat naar het middenveld. Fernandinho staat voor zijn verdediging. Bal op het middenveld. denk Denkkerkant David Silva... Die uh, ja, al zo lang bij deze club zit. Al zoveel prijzen won. Maar eigenlijk de Champions League ja, bovenaan zijn wensenlijstje heeft staan. Gaat het er nog een keer van komen? Als uh, Bernardo Silva balbezit heeft aan de rechterkant. Die komt een diepe paas naar uh, Sané. Sané kan aannemen op de zijlijn. Gaat richting de punt van strafschopgebied. Steekt hem even door. Linkerkant David Silva nu is er een voorzet. Van Dijk zweeft richting de bal. En Weyland uh, kan uitverdedigen. Twee velden waar het 1 is.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 NPO Radio 1.